Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A20 bij Rotterdam staat richting Hoek van Holland... tussen Rotterdam Pins Alexander en Rotterdam Centrum... een file met een kwartier vertraging dat is de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeers... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 zijn dokter Willeke Alberti. En ook Gerard Cox en André van hebben een uitvoering van het nummer uitgebracht. En Adèle Bloemendaal heeft in 1973 een satire variant uitgebracht. Met kijk wat drijft er in de Rijn. Met alleen aandacht voor een watervervuiling. Nou die grote hit uit 1969. die hoort nu Willy en Willeke Alberti met Reisje langs de Rijn. Laat trokken we uit de loterij een aardig frijsje. Zij tot vrienden maakt met mij een aardig...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 vier, vier, zwier, zwier, zwier Wat er vier, vier, vier Zo reisje met Een nieuwe wetsen schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juif, jij. Het is zo dertig, is zo fijn, fijn, fijn Zo een reisje langs de Rijn Bij Mannheim kwam het bliksem Het begon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 Vier, vier, vier Aan de sfeer, zwier, Op de rivier, vier, vier Zo reis je net En niet ver met ze schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, juit Het is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de Rijn De olie olieman van het plein zijn radio verpande. Hij was blaseerd van het goede en verbrak de etherbanden. En toen met oom Janse zeventientjes in zijn handen, had hij op het autokerkhof een vehikeltje gekocht. Een onecht kind van fortvol bulten en hiaten, in lang verleden tijden op de mensheid losgelaten.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 en pa gaf de première van twee nieuwe vloeken. Omdat maar ijzer vroeg of hij misschien niet aan was slaan. De buren gluurden door de ruit, van Nijt waren ze groen. En zei je, ja zo gaat het, als de mensen dik gaan doen. De olieman heeft een fortje opgedaan. Daar rijden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 Het zonnetje gaat van ons scheiden Slapen wij straks ongestoord Dit was dan de vluilen van Roetsvide Rene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 Lasso suizend door de lucht, s'avonds klinkt er slechts een zucht, en de kruiden van de dag trekt langzaam op. Mm -hmm. Af en toe is het een hel, en gaan ze en de keer. Af en toe hij ligt veel best zoals het was ballet. dan is ook alle romantiek, met inslag van de baan, dan tref je er slechts kruiden, en de ruur.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 Kleut de pree, de paarden draven in Gaallof, lassen zeuzen door de lucht, s'avonds klinkt en zucht en de kreunen van de dag trekt langzaam op.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 Leed aan de rest, de oudjes die doen het nog best.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 U luistert naar Zandvoer, met Mario Zandvoer. Hein, kun jij je nog herinneren. dat wij samen dus op de film gezongen hebben? Ja, of heb ik het weet. Dat is 40 jaar geleden, 40 jaar. Toen waren wij nog een oude koppeljongen, Wijntje en Heintje. Ja. En weet je wat het liedje was?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 Je nagels zijn voortdurend in de rang. Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zelf wel van je houd. Al denk je ook een beetje vreemd, Paris. Toch ben ik danig met jou in mijn sas. Ik wil van een ander nooit iets weten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 <tieden> Doet het jou nou ook wat fijn? Als je uit, ik kan wel hebben. <tieden> lief en zo zoals je weet, samen deelden wij. Het lief overal, het was voor jou. En al het leed.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 Of limonade, tegen koffie laat zij staan. En chocolademak of voor een smaken haar als levertraan. Ik wil klapper, klapper melk met suiker, want iets anders.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 Lijkt mijn hartje wel een danserkest, am ploem, ploem. Net als de gitaren, zoem, zoem. Net als alle staren, roem, roem. Roem. Zo gaat het rom. Maar je kijkt naar mij.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 Eén minuut, hey.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 En haar sneeuw in de boezem was nauwelijks bedenkt. En haar sneeuw in de boezem was nauwelijks bedenkt. bedekt. de tijd van leer Dat zand voert uit zand voort.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 Dit is Lieselot Thomasen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Amsterdam is na meer dan 24 uur voorbij. Gisterochtend werden 28.000 huishoudens getroffen... nadat bij graafwerk een kabel was geraakt. Onder meer het Rijksmuseum ging dicht. Nadat de stroomvoorziening weer was opgestart... vlogen gisteravond twee elektriciteitskasten... in het centrum van Amsterdam in brand. en Daardoor zaten tot vanochtend duizenden huishoudens zonder stroom. Nu is volgens Liander iedereen weer aangesloten.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 Op het forum is hij actief onder een pseudoniem. In het noordoosten van Griekenland zijn twee Duitse journalisten ge gearresteerd. Dat gebeurde niet ver van de grens met Turkije. Volgens de Griekse politie waren de journalisten van de Duitse zender ARD... een militaire zone binnengegaan waar ze niet mochten komen. De twee zeggen dat ze een verhaal maakten over migranten die door het gebied trekken. De twee worden later vandaag voorgeleid aan een rechter.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 Het weer bewolkt met af en toe zon, in het noorden kan vanmiddag nog een bui vallen en het wordt